In de Roodstad staan files op de A1 richting Amsterdam, waar zat tussen Gooi 3 kilometer. En op de A9 Alkmaar richting Almstelveen staat ook 3 kilometer tussen Beverwijk en Knopend Plein. Tot zover de verkeersinformatie.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 Understand Lekker zeg, uh, Iceley Brothers en uh, work to do. Goedemiddag en uh, welkom bij een nieuwe zondag in Camelot voor deze zondag, 22 mei 2011. Gezelligheid hier in het dorp en um, veel gezellige muziek en natuurlijk veel informatie in dit programma. Nu, Allen Clark, dit is Faxi Lady. We hebben het grootste succes van de Manic Street Preachers Motorcycle Emptiness. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Ja, we hadden gisteren met uh, *Entertainment For You uh, we hadden twee kaarten weg mogen geven. Voor 96 Slam op 12 juni. En helaas zijn die niet eruit gegaan gaan. We gaan het vandaag gewoon nog een keer proberen. Dus we kunnen kans maken op twee kaarten voor uh, 96 Slam. Uh, bij Beach Club Riesje. Zondag 12 juni in Pinkstreet Weekend. En wil je nou kans maken, bel dan naar de studio op nummer 023-573-1969. Dus uh, 023-573-1969. En je maakt kans op die uh, hele leuke kaart voor dit hele leuke feest. Gewoon bellen, dus 023-573-1969. Zometeen, kort verslag over een uh, scootmobiel dag in Haarlem bij de ijsbaan. Wat dat is, blijf luisteren. Dit is Van Velsen. You it flow like a river. in the sun. Ga goed hoor met uh, Van Vels. Hij heeft een heel druk agenda. Zo staat hij onder andere op het uh, parkfeest. Oranjefeest in Arnhem. Blok landvlees. Uh, feest bedoel ik. Vlees, <laughs> feest. En uh, hij heeft ook zijn nieuwe single uit. En die heet Too Good to Lose. En dit was uh, toch was een grote succes. En zijn doorbraak hier in Nederland: uh, Babycat Hire. Yep. Ja. Ik vertelde net een, uh, nee, een korte. Een korte Bericht eigenlijk over Scootmobiel Want uh, de binnenbaan van de Kennemer Ijsbaan Is uh, woensdagochtend uh, omgetoven Tot een oefenparcours Voor Scootmobielrijders Twintig ouderen, gehandicapten En chronisch zieken uh, Verzamelen ze zich aan de start En uh, nou, het werd begeleid Door de politie en de ouderen kregen hier uh, Veel meer informatie over het Scootmobiel En uh, wij hebben daar een klein verslag van ja, we het laten we eens laten ...in samenwerking met politie Kennemerland een scootmobieltraining op de overdekte binnenbaan van de ijsbaan in Haarlem. Op een door de politie uitgezet parcours wordt geoefend in het achteruitrijden, achteruit inparkeren, bochten nemen en helling rijden. De training heeft als doel mensen zelfverzekerd en op een veilige manier op hun scootmobiel te leren rijden. Mensen zijn af en toe toch wat uh, onzeker, vooral het achteruitrijden, het inparkeren, een heuveltje nemen, de stoep af. En uh, daarom hebben wij als Rode Kruis samen met de politie uh, deze dag uh, of ochtend uh, georganiseerd. Ik heb hem anderhalf jaar staan, ik ben er drie keer op weg geweest, klein stukje in de buurt. En dat is zonne als zo'n ding staat. dus je nou, dit is mijn laatste kans en als dat niet lukt, ja dan houd ik het op. Maar het is tot nu toevallig 100% mee. En ik het gedaan. Ja. Het Rode Kruis organiseert ook grotere scootmobieltochten. Dan gaan we de duinen door met 30, 40 scootmobielers. En daar hoorden we eigenlijk heel veel van mensen die zeggen van... als je een scootmobiel afgeleverd krijgt... dan krijgen we alleen maar te horen hoe de knopjes werken. En verder niet. En we zouden graag toch wat meer training willen hebben. Voor bromfietsers moet je een certificaat behalen. Maar een scootmobiel die krijg je eigenlijk... Nou, na een kwartiertje moet je er maar op rijden. Ik heb hem nog niet zo lang. Maar voor de rest het wel heel Waarom? Ik ben bang dat je omvalt. Maar ja, dit wordt toch beter. Ik vond het heel erg goed gaan. Ik vond het heel erg belangrijk. Ik uh, durfde niet op de stoepmobiel te uh, rijden alleen. En hier uh, vind ik het grandioos wat ze hier allemaal doen. En, uh, de angst is al een heel stuk van me afgenomen. En dat blijkt dat ik kan doen en mag doen. Love Leef het ritme van Zandvoort ook op tv. TV. Ziem, tekst tv, op kanaal 45. 45. That's why I'm asking you to wait, wait for me Without you by my side I just can't sleep zegt, Jamie Lydell noemt op het album Jim... En zo heet het nummer. Wait for me. Wat een heerlijke toplaat is het ook. We gaan even verder met het uh, volgende berichten van Twitter. Neemt nu wel een, uh, ja, een redelijke grote uh, indruk op de, maak, op de mensen eigenlijk. Ik kom gewoon niet uit mijn woorden. Maar dat maakt niet uit. Want uh, <laughs> De eerste aanhouding dankzij Twitter is ons in onze regio een feit. Zondagochtend twitterde de politie dat gezocht werd naar een splinternieuwe oranje kwad met brede banden. Deze was gestolen in Zandvoort. En twitterende wijkagent had het tweet gezien en zag maandag in zijn vrije tijd de kwad staan in de Canariestraat in Haarlem. Hij tipte zijn collega die een onderzoek instelde. De gestolen kwad stond inderdaad en werd weggesleept. Korte tijd later kwam een 18-jarige jongen aan op een politiebureau om te melden dat zijn kwad was verdwenen. Hij had een nieuwe kwad aangeschaft voor een laag bedrag en had daarbij ook geen papieren gekregen. Na voorhoor is de jongen aangehouden voor heling. De politie zet het onderzoek voort. Ja, dat is wel slim, hè? Dat <laughs> soort dingen. Mijn Twitter... Ja, tuurlijk. Want heel veel mensen die volgen dat. Ja. Dus nou. het, is, uh, het is heel erg goed. In de nacht van woensdag 18... Uh, op uh, donderdag 19 mei... kwam er rond drie uur s'nachts... een melding binnen dat twee jongens... vernielingen hadden aangericht bij een pand van... Saint, uh, Sinterparks aan de Trompstraat. Mijn veiligheids hadden twee Duitse gasten... in 28... Uh, uh, de dus zondag. De veiligers hadden twee Duitse gasten van 28 en 24 jaar in een, ga, in een, uh, in een graag, uh, kraag gevat waarna ze werden overgedragen aan de politie. Het tweetal is meegenomen door, na, naar het politiebureau waarna een verhoor procesverbaal zou worden opgemaakt. Volgende bericht. Telefonisch betalen voor parkeren is in Zandvoort nu heel uh, mogelijk. Vorige week vrijdag werd er oude ander Zandbergen samen met aanbieders Yellowbrick, Parklijn en Parkmobiel het telefoonparkeren in heel Zandvoort in werking gesteld. Na een geslaagde proefperiode in 2009 en 2010 kunnen automobilisten op alle parkeerplaatsen in Zandvoort waar, uh, waar betaald moet worden. Het parkeren gaat ook via de telefoon, sms of internet betalen. Het principe van het telefoonparkeer is eenvoudig. Wie gaat parkeren meldt zich bij de aankomst bij de provider. Dat zijn voor Sanford, Yellowbrick, Parkline of Parkmobiel via telefoon, sms of internet. Door middel van de code die boven aan alle parkeerautomaten staat aangegeven. Bij vertrek op moet op dezelfde manier worden afgemeld. De parkeertijd wordt automatisch geregistreerd en het verschuldige bedrag wordt maandelijks en dus niet direct van uw bankrekening afgeschreven. ZFM Westkust weer bericht. Ja, afgelopen nacht uh, trok een gebied met enkele buien over de regio naar het oosten. Vanochtend schijnt af en toe de zon, maar er kan ook een enkele bui voorko uh, voorkomen op de passage van een Koude Front. Maar na de frontpassage klaart het flink op en blijft het overal in de regio droog. De wind waait eerst zwak uit het zuiden, maar na een uh, Frontpassage uit het westen tot het zuidwesten en neemt dan toe naar matig tot vrij krachtig over land. Kracht 4 tot 5 en er, er, er, er, er, er, er, er krachtig aan zee. Kracht 6. Bovendien wordt de wind dan ook tamelijk lager van, van karakter. De temperatuur komt vanmiddag uit op maximaal 18 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Hij blijft droog en er waait een matige west- tot zuidwestelijke wind. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Morgen blijft het droog en zijn er flinke perioden met zon. Er waait een matige uh, en aan de zee een krachtige zuidwestelijke wind. Kracht 4 tot 6 en de temperatuur stijgt naar maximaal 20 graden. ...als single uitgebracht. Hoor die gitaren? Lekker hoor. staat op het album van Bluff. Alles blijft anders en dit was Maan en Sterren. Ajax, natuurlijk de, de kersverse kampioen... ...heeft een, nu een, een trip in Amerika... ...en ze hebben onder andere een bezoek gebracht aan het Witte Huis. Voor andere dingen, want waar kun je niet onderuit bij een bezoek aan Washington... Inderdaad, het Witte Huis. De ambtswoning van president Barack Obama. Tijd voor een foto bij het hek. En dan is Ajax misschien niet heel erg bekend in de Verenigde Staten, maar er zijn toch altijd wel een paar mensen die dan ook van Ajax een foto willen maken. En de kampioenen mogen ook naar binnen. Een heuse presidentiële ontvangst is het niet geworden. Obama had vandaag een spelletje golf op zijn agenda staan. Gisteren liet de Ajax-selectie zich van zijn beste kant zien bij een clinic voor kansarme kinderen in Washington. Deze kinderen die hebben het gewoon heel erg, uh, ja, heel erg zwaar en heel erg moeilijk. En die sporten eigenlijk uh, ja, helemaal niet, op school ook uh, bijna niet. En, ja, ik denk toch dat ze uh, dat het heel erg leuk vinden als je ziet hoe, hoe blij ze zijn en wat voor enthousiasme ze de oefeningen doen. Dan. Ja, ik denk wel dat het een uh, geslaagd project is. Al. Terug naar vanmiddag. Na een rondleiding in het beroemdste huis van de wereld wil Jan Vertongen daar het volgende over kwijt. Ja, wel indrukwekkend. Ja, het is toch een beetje ver-van-je-bed-show allemaal, de Obama's en Witte Huizen Maar ja, ik ben blij dat ik het gezien heb ik denk veel van mijn teamgenoten ook. Ajax dus bij het Witte Huis in, uh, in, in Amerika. En ze spelen twee vriendschappelijke wedstrijden. Onder andere in uh, Washington en in Portland. S in de loop van, de, van, de, van, de, van, de, van dit programma, Zondag in Kenneneland. Steeds meer sportnieuws over onder andere. De Giro die uh, nog steeds bezig is in Italië. Wielrennen. En natuurlijk Roland Garros die vandaag is begonnen. Het uh, tennis. Ja, we hebben nog steeds twee kaarten te winnen. Weg Gaat... te geven. Ja, weg te geven, ja. Uh, het gaat over twee kaarten voor uh, uh, 96 Slam bij Beach Club Riche uh, Op zondag 12 juni, dat ja, is in het Pinkster Weekend En bijna kans maken of twee kaarten winnen Bel naar de studio op 023-573-1969 Zondag in Kellenland, nu met Jennifer Page met Jennifer Page Van Bonnie Sint Claire Alex Claire En uh, Too Close En wat een toplaat is het toch hè? Een beetje sol stem Gemixt samen met uh, uh, dubstep is het eigenlijk direct, Alex Claire En dus binnenkort uh, Hij zegt waarschijnlijk begin zomer Komt hij met een nieuw album uit En uh, ja ik hoop, dat, ik hoop dat het snel komt Want ik ga hem sowieso kopen Wat een top artiest is het Straks het tweede uur Onder andere veel sportnieuws over Roland Garros en Giro in Italia. Ook nieuws over Robin Hazen, een Nederlander die mee in in Roland Garros. Hij speelde in de eerste ronde, hij gaat spelen in de eerste ronde van uh, Roland Garros tegen de Spanjaard Daniel Gimeno Traver. Hij is wel fit genoeg om te, uh, om te beginnen, maar kwakkelde laatste tijd met blessures. Hij legt uit uh, wat er aan de hand is en uh, dat hoor je onder andere het tweede uur. Ook een leuk bericht over Sinterklaas. Ja, moet ik dat dan nou gelijk nu doen? Twee, nu? Ja, ja, noem maar nu ja. uh, Gisteren was het uh, zaterdag en toen uh, was er een extra uitstelling van het Sinterklaasjournaal. Daar hebben maar liefst 950.000 mensen naar gekeken. Uh, in het extra Sinterklaasjournaal werd bekendgemaakt dat Bram van de Vlucht top met zijn werkzaamheden met betrekking tot Sinterklaas. internationaal bedankt uh, Sint, uh, Sinterklaas van de Vlucht die mij de afgelopen 15 jaar zonder dat iemand dat is zo goed geholpen. Oh, nou, hij is niet gestopt. Hij, heeft, hij gaat stoppen met het adviseren van de Sinterklaas in Nederland. Hè? Ja. ja. Nou, zo heeft hij dat gezegd. En het programma heeft heel veel kijkers getrokken, snap ik ook wel. Want midden in mei... Uh... Ja, er dus is natuurlijk iedereen geïnteresseerd wat het nou ja. is 950.000 man heeft ge, uh, gisteravond gezien. Ja. En uh, ja, de Sint zullen wij weer verwelkomen in november. Gelukkig duurt het even. Hij komt aan in Dordrecht het jaar. Ja, klopt. In Dordrecht. Straks zijn we terug. Nu weer Duran Duran. Van ZFR. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De VVD heeft zijn handtekening weggehaald. onder een wetsvoorstel om godslastering niet meer strafbaar te stellen. Het voorstel was door de VVD in de Tweede Kamer ingediend samen met de fracties van D66 en SP. Volgens de VVD Teve, een van de initiatiefnemers, is de handtekening weggehaald toen hij vorig najaar staatssecretaris van Justitie werd. De 66 is kwaad over de handelwijze van de VVD. De partij is ervan overtuigd dat de VVD zijn handtekening heeft ingetrokken om de SGP te paaien en ruil voor steun aan de coalitie in de Eerste Kamer. Het zal er ontspannen of VVD, CDA en geduldpartner PVV morgen een meerderheid halen bij